Het is nog niet helemaal compleet, maar het gaat echt elk moment beginnen. De burgemeester zit al. Dus uh, we gaan volgens mij zo van start. En tot die tijd even Ella en Louis Armstrong samen. Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically.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 I won't dance, my sweet I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms. My feet do things they should do. You know what? You're handsome. And so what? You're handsome. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're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 It leads the way to romance so if i hold you in my arms i won't dance yes i won't dance don't ask me i won't dance don't ask me i will not dance madam with you yes my heart won't let my feet do things they should do yes Kind on of a lovely and uh, so what i'm lovely what oh what you do to me i'm like an ocean wave that's on the shores i feel so absolutely stumbled on the floor when you dance you're charming This feeling isn't purely mental. for heaven rest us, I'm not as best as honey. Laver Gerald en Louis Armstrong hier bij ZFM... waar we wachten op de gemeenteraadsvergadering. De burgemeester loopt een rondje door de zaal, loopt wat raadsleden af. Er is uh, nog even wachten op de verschillende dingetjes. Het zal elk, elk moment beginnen tot die tijd. Ach, bij ZFM hebben we 400 kerstliedjes in de machine zitten. Dit is er één van.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 John, when you're in town, later on we'll conspire as we dream by the fire to face our face the plans that we made, walking in the winter wonderland. Oh, you got me walking. Oh, I'm walking.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 Deze laatste raadsvergadering van Althans op papier. Laatste vergadering van de gemeenteraad van Zandvoort van 17 december 2019. Hartelijk welkom aan u als raadsleden, aan de belangstellenden op de tribune en ook alle mensen die thuis van deze vergadering meegenieten. Allereerst excuus voor de iets verlaten aanvangstijd. We hadden hier een klein probleempje met de techniek waarvan we hopen dat het nu verholpen is. Um, mochten we nog weer in de problemen komen zou het kunnen zijn dat we nog even tussendoor iets daaraan zullen moeten doen. Maar um, laten we hopen dat het zo blijft. Ik kijk alleen even naar de heer Graaf dat u zal even met de microfoon van een van uw buren moeten doen. En ik neem aan dat de kijkers thuis dan ook wel het onderscheid maken. Um, dat u het bent. Um, goed, goed um, dat voor wat betreft het uh, welkom en de opening. Ik um, wil dan meteen komen bij um, het punt of iemand een mededeling heeft over belangen en betrokkenheid. Ik kijk naar de heer Van Marlen. Ik heb dan een uh, vraagje over aan de OPZ. Ik heb vernomen dat uh, uh, buitengewoon raadslid uh, De Wolf van OPZ... een stuk naar de krant heeft gestuurd rondom het Watertorenplein. En uh, ik ben even benieuwd naar jullie reactie daarop. Um, ja, het, het, het lastige van deze ronde is dat het met name de bedoeling is om um, uw eigen belangen... Dus datgene wat voor u speelt in het kader van de beraadslaging aan de orde te stellen. Um, en ja, Wat dat betreft denk ik dat dit dus niet een punt is om bij dit agendapunt uh, uh, hoe heet het, ter discussie te stellen. Patrick, um, de heer Berg, excuus. Maakt niet uit, dankjewel voorzitter. Um, het agendapunt 12, ventbeleid is toch een lastige voor me, omdat de ene kant hoorde ik vertellen dat venten en standplaatsbeleid toch iets anders is. Maar uh, ik ben bestuurslid van de standplaatsvereniging. We hebben zienswijze gestuurd en vooral omdat ik bestuurslid ook ben, uh, wil ik graag uh, de schijn van voorkomen. En niet op dat agendapunt meestemmen uh, mee en uh, de zaal op dat moment verlaten, als u het niet erg vindt. Dank u wel voor deze mededeling. Nog iemand anders op dit punt? Ik kijk naar de heer Drommel van de VVD. Dank u voorzitter. Ook ik ga iets zeggen over agenda punt 12. Mijn zoon heeft namelijk een visbedrijf en ventenbestand. Alhoewel ik zeer trots op hem ben en om toch om elke schijn van enige betrokkenheid middelijk of persoonlijk te vermijden, zal ik op dit agendapunt mij in zwijgen verhullen en niet stemmen. Oké, okay, hartelijk dank. Uh, dan kijk ik rond of er uh, voor het overige nog mededelingen vanuit de raad of het college zijn. Dat is niet het geval. En dan kom ik bij de loting. De G4 is eventjes weg, dus dat doe ik helemaal... Dat is altijd met dit blikje. Dus, uh, uh... Uh, kijk, als je maar je best doet. Uh... Ik kijk en dat is nummer 11. Ja, dat is mevrouw Koper. Goed. Dan hebben we agenda punt 1 gehad en dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Ik zou daar als eerste een mededeling willen doen en dat is dat het college de raad voorstelt om de verordening onroerend zaakbelasting zand voor 2020. Zoals opgenomen onder agenda punt 11 te wijzigen voor besluitvorming. De wijziging betreft het tarief, zoals opgenomen in artikel 6. En u heeft hierover ook een raadsinformatiebrief ontvangen van het college. Um, de vraag die wij dus aan u willen stellen of u daarmee kunt instemmen. Zodat wij dat op die manier op de agenda Ik kijk naar de heer Hendricks. Uh, nee voorzitter, daar kan ik niet mee instemmen. Ik kijk verder eventjes uh, rond. De heer Metters. Ik kan er wel mee instemmen, het is duidelijk. De heer Elgebali. Ik kan ook gewoon mee instemmen. Voorzitter, daaraan toevoegend. Het is voor mij heel ongebruikelijk dat er zo kort van tevoren stukken inhoudelijk uh, wijzigen. Een dag van tevoren kregen wij dit uh, bericht. Het is dan gebruikelijk dat als de college iets gewijzigd wil hebben, dat zij een van de fracties hier zullen verzoeken om een amendement in te dienen. Dan kunnen we daarover discussiëren. Dan kunnen we daar ook de argumenten bij leveren. Maar ik ga niet akkoord met deze aanpassing van de stukken. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. Ja, dan bespreken we het inhoudelijk en dan moeten we het op die manier doen. Uh, ...de vraag of u kunt instemmen voor de rest, voor wat betreft de agenda, dat is het geval. Dan komen we bij agenda punt drie. Uh, de herbenoeming van mevrouw Prins als voorzitter van de rekenkamer Zandvoort. Haar termijn van zes jaar loopt af. En zij heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Uh, wenst u hierover een stemming, is de vraag. Dan feliciteren wij... Mevrouw Prins van harte met haar herbenoeming en onderdankzegging voor het werk wat zij tot op heden heeft gedaan. En in de wetenschap dat dat ook de komende periode zal worden gecontinueerd. Dan komen we bij agenda punt 4. Dat is de herbenoeming van twee leden van de Welstandscommissie. En dat betreft de heren de Vries en Kuipers... Um, en zij zijn per 1 januari 2017 benoemd als lid van de commissie van de Welstand en Monumenten en hun termijn van drie jaar loopt af. En zij hebben aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De leden kunnen eenmalig worden herbenoemd uh, opnieuw voor een periode van drie jaar. Um, er is vanuit de raad aangegeven in de commissie dat u een stemming wenst. Um, dat zal door uh, middel van een, een briefstemming gebeuren en uh, ik stel dan ook voor dat um, de griffier de briefjes laat uitdelen en dan zou ik graag tot um, de leden van het stembureau willen benoemen. De heer Van Tichelen, mevrouw Geuresson en uh, mevrouw Koper. Yeah. Tell us What about it? It. Op dit moment worden de stemmen verzameld. Het is daarom even wat stil op de zender. Maar uh, de grafiek gaat rond. De bode gaat rond. En uh, de stemmen worden geroemd. Dit is allemaal wel heel erg stil op de zender, dus ik doe er een zacht muziekje onder. En uh, mocht de burgemeester weer terug zijn, dan uh, horen we het meteen. Dan moet ik nog wat doen? Ben, nee, ik nu nee, ben je klaar? ben je klaar. Nou, dan zijn ze alweer. Zo snel gaat het dan. Tweemaal tegen. Klopt. Tweemaal voor. Klopt ook. Tweemaal voor. Klopt. Tweemaal voor. Stil even. Klopt. Tweemaal tegen. Twee maar tegen. Twee maar voor. Kom maar. Twee mal voor. Twee mal voor. Tweemaal voor. Kom maar. Twee maar voor. Tweemaal voor. Twee mal voor. Twee maal voor. Check. Twee maal voor. Twee maal voor. 13 3. Kan lopen dat goed. Een verrassing. Twee maal 13 3. 13 voor. 3 tegen. Zijn we dit mis? Mogen we weer? Twee. Ja, nee, zo heen Ik hoor hier ook. twee keer. Goed, um, de stemmen zijn geteld en uh, voor beide voordrachten geldt dat er 16 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 13 stemmen voor en 3 tegen, waarbij de, benoeming van, de herbenoeming van de heren De Vries en Kuipers een feit is. En Met dan dankzegging voor het uh, de stembureau. Goed, dan we staan we hier nog... Stem... Is er nog behoefte aan een stemverklaring? Dat is het geval, de heer Hendricks. Ja, voorzitter. Um, ook al stemmer geheim, ik wil toch graag een stemverklaring afleggen. Dat is namelijk dat, ik niks, dat de VVD niks tegen deze, drie, uh, tegen deze personen heeft. Maar meer tegen het instituut uh, welstandscommissies. Wij zouden graag zien dat we net als andere gemeenten uh, die commissie afschaffen. Dus dat is onze principiële reden om tegen te stemmen. Dank u wel. Dan... Komen wij bij de hamerstukken. Um, ik zal ze één voor een langslopen. Te beginnen met de, de decemberrapportage 2019. Iemand daar nog over? Dat is niet het geval. Dan wil ik daar graag over stemmen. Wie. Een het is een, oh ja, het is een hamerstuk. Sorry, excuus. rechtmatigheid 2019 van de gemeente Zandvoort. Iemand daar nog over? Dat is ook niet het geval. Eerste wijziging, financiële verordening 2018. Iemand daar nog over, dat is ook niet het geval. Dan een gemeentebreed vooronderzoek, conventionele explosieven. Ook niemand. En dan tenslotte het functieboek Griffie plus de aanwijzing van de Griffier. Iemand daar nog over, dat is ook niet het geval. En daarmee is het laatste hamerstuk ook aangenomen. Dan komen wij bij de bespreekstukken. Te starten met het stuk de financiële resultaat Nieuw-Noord, AWZ-I-terrein en aanwending van de middelen. Uh, aanschuift wethouder Blus. En ik kijk rond, ik weet dat dit in de commissie op verzoek van de OPZ geagendeerd is. Dus ik kijk naar mijn linkerzijde, de heer Berg. Nee, wij wilden het... Uh... ...toch gewoon in stemming brengen, voorzitter. Dank u wel. Uitstekend. Iemand nog? Dat is niet het geval. Dan wil ik dit stuk graag in stemming brengen. Wie is hier voor? Dat is de gehele raad en dan is het daarmee aangenomen. Dan komen we bij punt 11... De Belasting- en Retributieverordening 2020. Um, ik kijk even naar mijn linkerzijde, want uh, wethouder Bluis heeft verzocht een korte mededeling te doen voorafgaand um, aan de beraadslaging. Wethouder Bluis. Ja, excuses voor het zo uh, laat indienen van de, dit voorstel. Uh, mijn, de bedoeling was eigenlijk dat het al vrijdag naar jullie toe kwam. Maar er was wat discommunicatie over dat het eerst door het college moest was, worden vastgesteld. Ik zeg ja, maar dan stellen we vast de, de raad in kennis. Maar oké, okay, dat hebben we proberen maandag recht te brengen. Zodat u het als toch nog maandag hebt gehad. Uh, wat er aan de hand is staat in de raadsinformatiebrief. Uh, jaarlijks uh, wordt uh, de, de, de, de waarde... Toename van de waarde of de afname van de waarde van het belastingcapaciteit bepaald. Dat was tot, tot voor twee weken was de indruk dat het op 20 was. Omdat de markt zo fluctueert heb ik nog eens gevraagd van is dit al echt, want ik vond het nogal vrij fors. Dus toen waren ze nog aan het, aan het meten en het onderzoeken en uiteindelijk komen ze nu tot een percentage van 14%. procent. En dat betekent omdat wij onze tarief, dus de capaciteit, wordt verrekend met de inkomsten. En omdat wij hebben afgesproken dat er een bepaalde daling niveau moet zijn, krijg je daardoor een nieuw percentage. En dat is dus hier aan de orde. Dus u kunt dus in het stuk lezen, de toelichting, de berekening van het tarief, dat de geraamde opbrengsten 2,8 miljoen zijn en blijven. En dat is bijvoorbeeld ten opzichte van vorig jaar is dat dan... Dat pers net zo ongeveer hetzelfde niveau, hè? Dat, daar is wat van afgegaan enzovoort. En vervolgens krijg je daardoor een nieuwe verrekening. Dus per saldo verandert er begrotingstechnisch niets. Alleen wij moeten in de verordening wel het juiste uh, rekengetal, rekenkundige getal opnemen... Dus excuus dat het zo laat was. Maar als we het laten staan krijgen we een en een te hoge waarde. En de kans ook weer op heel veel dat mensen weer bezwaar maken. Dit is de beter ingeschatte waarde van dit moment. Dat gemiddeld de gemiddelde waarde stijgt op 14%. Dus daar worden de aanslagen op gebaseerd. Dus mijn verzoek is of u dit dus wil amenderen. Euh, omdat dit de, waarde, de nieuwe waardebepaling is. En dat betekent dus dat de tarief in artikel 6... En het gaat het over het trief van hoofdzakelijk uh, het, het, het, tot woningen om dat trief aan te passen naar dat nieuwe percentage. Dank u wel. Um, in principe zou, uh, omdat het om een eenvoudige wijziging gaat, volstaande kunnen worden met een mondelingenwijziging. Maar goed, dat, ik laat het aan u over. Um, en ik kijk in de rondte wie over dit onderwerp het woord wil voeren. En ik zie dat de heer Hendricks zijn vinger opsteekt van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder brengt het nou als een technische exercitie... dat we nou eigenlijk last minute die tarief uh, uh, aan moeten passen. Um, ja, voorzitter, ik heb... In mijn, ik heb even teruggekeken. Ja, we kregen het pas gisteren, dus we hadden niet heel veel tijd. Maar ik kon vandaag toch terugkijken tot in elk geval 2015. Maar ook langer in mijn herinnering kon ik me niet herinneren... dat we dit ooit zo kort van tevoren hebben gedaan. Uh, wel is het inderdaad altijd zo dat je bij... Uh, op het moment dat we de begroting maken... gaat het college daarna aan de slag met die belastingvoordeningen. Dat is altijd zo rond dit moment. Dan hebben we hebben altijd een bepaalde veronderstelling... van wat die waardeontwikkeling zou zijn. Soms is die anders, soms is die meer in lijn met wat we uh, hebben. En als ik dan terug ga kijken... Uh, Tussen 2015 en nu. Dan zie ik dat in 2015, 16 en 17. hebben we elke keer meevallen gehad op het gebied van de OCB. Uh, namelijk van 103.000 euro, van 52.000 euro en van 85.000 euro. Dus dan valt de inkomst mee, krijgen we meer inkomsten dan begroot. Ja, en dan vind ik het een beetje vreemd dat we nu, uh, als het een nadeel zou opleveren voor de gemeente. dat we last minute die wijzigingen gaan uh, wijzigen. Dat we die tarieven gaan wijzigen. Uh, dus als er zo'n amendement zou worden ingediend, uh, zou ik daar ook tegenstemmen. Dit betekent voor gewone zandvoortse huizenbezitters ten opzichte van twee weken geleden een verhoging van de OCB van 5%, iets meer, 5,26% en dat lijkt ons niet de bedoeling. En bovendien vind ik het ook uh, eigenlijk te kort voor de raadsvergadering om gisteren zo'n uh, brief te, te sturen. Wij hebben nou niet de mogelijkheid om een en ander na te rekenen, om te kijken hoe dat in het verleden ging. Dus dan uh, kies ik voor de voorzichtige weg en uh, stem ik tegen een eventueel amendement, wat gelukkig tot nu toe nog niet is ingediend kijk nog even verder. Meneer Hendricks, heeft u verder op dit agendapunt nog inbreng? En verder zijn alle belastingverordeningen wat ons betreft uh, akkoord. Ik kijk en ik zie de heer Elgemali. Ja, want zou de heer Hendricks die 5,21% wat, wat u zou, zou u die kunnen verduidelijken? Uit kunnen leggen misschien? Ja, voorzitter. Uh, bij de stukken die wij uh, twee weken geleden in de commissie hebben uh, besproken zit een OCB-tarief. Dat was uh, 0,0818. Uh, ...dat wordt nu voorgesteld om dat te verhogen naar 0,0861... ...en dat betekent uh, een verhoging van 5,26 Dat is gewoon een rekensom. Ik zie de heer bouwberg wilson Ik zou graag een, een, een vraag aan de Hendricks willen zetten. Afgezien van het feit dat het la, er, aan de late kant is dat we het op ons kiezen krijgen... ...en afgezien van het feit dat dat een aanmerkelijke verhoging zou kunnen betekenen... ...is die naar uw mening al of niet terecht? De Heer Hendricks. Um, dat kan ik niet beoordelen, voorzitter. Daarvoor heb ik tekort van tevoren deze stukken gezien. Ik kijk verder rond. Ik zie de heer Hermsen, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. <kijkt> um, wat mij in ieder geval opvalt in, in, in de raadsinformatiebrief... Uh, is dat de waardeinschatting in september 20% was. Vorig jaar was die 16%. Um, en uh, ik, ik zit ook een beetje van, nu is de totale belastingcapaciteit, zal de waardestijging ongeveer 14% zijn. Um, ik wil gewoon eigenlijk van de wethouder weten waar die waardeinschatting, uh, waar die verandering dan in, uh, door ontstaan is eigenlijk. Want dan blijkt dat de inschatting op dat moment niet juist is geweest. Dus dat hoor ik graag. En daarnaast um, hebben wij in de commissievergadering nog gehad over de toeristenbelasting en de forfaitconstructie. Um, u heeft aangegeven, maar het was mij dan niet helemaal duidelijk of hij nou gezegd had van ik ga het uitzoeken of dat het nou een toezegging was, één van de twee. Ik, ik gok naar nou dat ik ga het uitzoeken, um, maar wij zouden graag uh, willen weten, en dat is misschien wat aan de laat kant daarin, maar misschien is het dan ook iets om, om volgend jaar dan mee te nemen in, uh, in de overwegingen om toeristenbelasting, om, dat ver, om die voor verconstructie af te schaffen. Maar dat ligt ook een beetje in de landelijke ontwikkelingen en hoe mevrouw Verheij zeg maar gaat controleren op hetgene wat er wel en niet verhuurd wordt. Want ik ga er vanuit dat er onderhand wel landelijk een constructie bedacht is om dat in combinatie met de aangifte van de belastingdienst te kunnen combineren en dan wel te handhaven. Maar ik laat het antwoord aan u over. De heer Van Tichelen. Voor de uh, dank u wel, voorzitter. Um, aanpassing van het OCB-percentage conform eerder gemaakte afspraken en aangenomen motie, zodat de zantwoorden niet zwaarder worden belast, <laughs> lijkt ons logisch. Het is helemaal de, de rekenmethodiek. Er wordt naar een eindbedrag toegerekend. En aan de hand van het uh, OCB-waarde wordt het percentage bepaald. Het moet uh, wel zo zijn dat het in de praktijk ook zo uitpakt. Maar voor de rest hebben wij daar geen problemen mee. Dank u wel. De heer Hendricks. Dat klopt, en dat is ook de methodiek van OCB die we altijd uh, hanteren. Um, maar voorheen hadden we altijd gewoon de versie in de commissie, was gewoon de versie met waar we rekenden. En dan kun je vervolgens mee- of tegenvallers hebben. Maar um, de methodiek zoals hij die ondersteunt, ondersteunen wij natuurlijk ook. Dat is gewoon hoe een OCB wordt opgebouwd. Maar waar wij tegen zijn, is om dat zo last te veranderen. Dus wij zouden eigenlijk willen voorstellen, gewoon zoals we hem bij de commissie hebben behandeld, die op dezelfde manier is opgebouwd, om die als uitgangspunt te blijven nemen. De heer Mettes, CDA. Een aanvullende vraag, wat gebeurt er als we het niet veranderen aan de wethouder? Wat zijn dan de consequenties? De heer El -Gabali, althans. Ja, een aanvullende vraag ook voor de wethouder. Kunt u de stelling van de heer Hendricks, van de 5% en een beetje, kunt u die aan ons uitleggen? En of dat klopt? Ik kijk verder en ik zie de heer Berg van de oude partij Zandvoort. Dank u voorzitter. Wij hebben het in de commissievergadering erover gehad over de leesjesverordening. En met name over de grote evenementen. En dan heeft de wethouder een opmerking gemaakt dat hij de kostendekkendheid ging onderzoeken. Ik heb het nagekeken, maar het staat heel goed uitgelegd in het programma begroting 2020-2024. Op bladzijde 161 dat de kostendekkendheid... 11% is op dit onderwerp. Dus eh, volgens mij is het toch wel echt wel noodzaak als de kostendekkerheid nu maar 11% is bij die leesjesverordening. Om daar toch eh, volgend jaar een, een andere maatstap voor te nemen. Dank u voorzitter. Ik kijk nog even verder in de rondte. Ik kijk nog even naar het einde van de tafel links. Nee, dat is ook niet het geval. Dan is het woord aan de portefeuillehouder, de heer Bluis. Dank u wel. Ik begin even bij het laatste. De leesjeskosten. Nee, inderdaad, die toezegging... ...goed dat u dat ook gelezen hebt, want die leesjeskosten zijn inderdaad niet, niet kostendekkend. Nou, daar gaan we het over hebben. Dus, dus die toezegging staat. En bedankt dat u me er nog op attendeert dat het maar 11% was. Um, dan de toezegging ten aanzien van de toeristenbelasting... op het tarief of ermee stoppen en ander... ...dat hangt inderdaad van een heleboel ontwikkelingen af... ...van landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden en ook van... Uh, nou, kijken naar... Van wat, wat betekent dat nou? Want op zich, het, uh, het hebben van een forfaitaire tarief... in Zandvoort, heeft ook heel veel voordelen. Maar oké, okay, dat gaan we allemaal in kaart, kaart brengen. Maar het is niet 1, 2, 3... Uh, geregeld. We, gaan kijken of we, we zijn aan het kijken of we met een pilot... ook daar iets over mee kunnen meedoen. Maar het, het, als je op het moment dat je... naar zo'n ander systeem gaat... Dan, dan krijg je dus ook de verplichting... Het ja, is hetzelfde als het bijhouden, goed bijhouden van mensen van nacalculatie. Van uurtjes, hè, weet je wel. Dan moeten ze ook elke dag dat gaan invoeren. En, en nou, dat, dat, is best een, dat is ook de reden dat er in Zandvoort ooit is gekozen voor het voorverterd tarief. Om, om daar, dus dat is een afweging die je moet maken. En de vraag is wat we daarmee doen. En, en dan, dan is ook de interessante discussie die ik met de heer Berger een keer gehad heb. Over ja, hoe, hoe hoog is dat percentage dan? Dus we moeten naar kijken, dat gaan we met u bespreken. Maar we gaan eerst eens kijken welke systemen er wel eventueel voorhanden zijn. Uh, dan naar het... Uh... Dat verhaal rond het onroerend zakenbelasting. Ja, het, ik, ik heb al gezegd dat het echt aan de late kant is. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met de fluctuaties... die op het moment in de huizenmarkt aan, aan de orde zijn. Z, zij waar, het is ook wel eens gebeurd dat het heel laat is, is ingevuld. Heb, heb ik ook nog wel meegemaakt. Dat het op het allerlaatste moment is ingevuld. Ik denk dat ze nu te vroeg waren. En, en, en nu constateren dat die waardestijging dus iets minder is. Ja, en die 5 procent... Ja, dat, dat, U vergelijkt het met het oude naar het nieuwe tarief. Maar toen. De waarde gaat ook naar beneden. Dus per saldo blijft het hetzelfde. Er verandert niks. We blijven dus per saldo hetzelfde. Als je, als je waarde zakt. en je tarief gaat omhoog. en dan krijg je dezelfde berekening. dan kan je op hetzelfde bedrag uitkomen. En dat is die verrekening. wat ook de heer Van Tichelen aangeeft. Dus dat is gewoon. dat is, ons, dat is onze methodiek. En omdat we opnieuw hebben laten uitrekenen. en omdat dat. Ook de systematiek is. Want dat, dat wordt ook vastgelegd in systemen. Hè? In, de, in de computersystemen van het GVGZ Wordt nu vastgelegd hoe die waarden allemaal zijn. Dus met die 14, ongeveer die 14% met één huis dat. Zit dat nu in dat systeem. Dus moet je ook met dit, dit blijven rekenen. Dus dat is, uh... Maar het is aan de late kant. En, en er zijn dus nog wijzigingen plaats. En ik zal er ook op toezien dat het in het vervolg... ...niet meer gebeurt, want ik vind, ook, ik vind het ook slordig. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met u eens. Ja, dus, dus mijn verzoek is of iemand dan toch nu een amendement wil indienen... ...om dat tarief dus te wijzigen. Ik kijk rond voor een tweede termijn. Ik zie die hier met de heer Metters, CDA. Ja, voorzitter, met de uitleg die gegeven is... ...ik heb niet gehoord wat de consequenties zijn overigens als het niet zouden veranderen... Uh, maar de uitleg is duidelijk, er is een bepaalde methodiek die hieraan ten grondslag ligt, en dat is het weegschaaleffect, wat we al heel lang kennen. Dat betekent, tarief gaat iets omhoog, waarde van de woning gaat omlaag. En uh, dat resulteert in dezelfde uh, opbrengst, begrotingsopbrengst, die we goedgekeurd hebben. Nou, dat is voor het uh, CDA uh, belangrijk. Uh, dus mensen zullen daar niet veel van, uh, van merken buiten de gebruikelijke uh, indexverhoging die gering is. En daarom uh, steunt het CDA dit. En via een mondelingamendement zou ik het hier wel. Uh, wil ik het graag hier in de raad brengen. Ik kijk verder rond en ik zie de heer Hendricks. Ja, voorzitter. Uh, ik dank de wethouder voor zijn uitleg. En mag ik zijn opmerking van ik ga ervoor zorgen dat het in het vervolg uh, eerder is. Mag ik die interpreteren als een toezegging? Want in dat geval, uh, voorzitter, uh, kan wat mij betreft het mondelingamendement. Uh, ...ook op onze steun uh, rekenen. Ik kijk verder nog rond. Ja, nee. hey, ik zeg toe dat ik daarop toezien dat dat gebeurt. Ja. Dus, uh, en ik zal dan ook op het moment dat ik wel die twijfels heb... ...zal ik dat ook eerder melden. Twijfels over het feit dat die vastgesteld wordt... ...en dat er nog een kans op is. Dus, maar ik geef u zelf ook al toe... ...ik vind het ook slordig dat het zo laat komt. Ja. Goed, ik, ik vat nog even samen dat het mondeling ingebrachte amendement eh, voorziet erin dat het oude tarief van 0,0818% gewijzigd wordt naar 0,0861. Dus dat is nieuw. Dus ik wil als eerste dat amendement in stemming brengen. Wie is hier voor? Dat is de hele raad, dan is het daarmee aangenomen. En dan wil ik daarna graag de... Hele Belasting- en retributieordening 2020 in stemming brengen. Wie is daarvoor? Dat is ook de hele Raad. Dus dat is die ook aangenomen. Dan komen wij bij punt 12: Dat is het ventbeleid 2019. En de wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening is uitgebreid over in de commissie gesproken. En daar is ook aangekondigd door de fractie van de VVD. ...om eh, met een amendement te komen. Dus ik ga u als eerste het woord geven. Maar niet nadat... ...wethouder Verheij... Zich ...geïnstalleerd heeft. En laten we hopen dat de techniek... ...de techniek werkt. Mag ik het woord geven aan... ...mevrouw Gurdersen... ...van de VVD. Dank u voorzitter. Zoals u het terecht al aangaf is er in de commissie uitgebreid over dit onderwerp gesproken. En om de, hebben we ook toegezegd om met een amendement te komen. Om de discussie niet over te doen wil ik graag eigenlijk meteen het amendement voorlezen. De Raad en gemeente Zandvoort in vergadering bijeen op 17 december 2019. Gehoord de beraadslagingen in de raadscommissie van 3 december 2019. Overwegende dat de gemeenteraad van Zandvoort op 23 januari 2018 de motie beschermend Zandvoortse ondernemersbelangen heeft aangenomen. De nota vent en standplaatsen op 16 september 2014 is vastgesteld en vigerend beleid is. Het ventbeleid uit 2014 in lijn dient te worden gebracht met de Europese en landelijke regelgeving het juridisch kader voor het vaststellen van het ventbeleid 2019 de algemene plaatselijke verordening is. Het concept ventbeleid 2019 door het college van burgemeester en wethouders op 27 augustus 2019 is vastgesteld ten behoeve van de inspraakperiode. De gemeenteraad wordt gevraagd als zienswijze te geven in te stemmen met het ventbeleid 2019. De huidige vergunningen en huurovereenkomsten met de venters... van rechtswegen op 31 december 2019 verlopen. En een overgangsperiode van 10 jaar wordt voorgesteld voor de huidige venters... met de ventvergunning en de verkoopinrichting. Constaterende dat... de gemeenteraad geen kaders heeft gesteld voor het opstellen van nieuw ventbeleid. In het voorgestelde ventbeleid 2019 onder andere de volgende wijzigingen zijn opgenomen. Niet limitatief. Het aantal uit te geven vergunningen wordt ingeperkt van 12 naar 9. Het aantal vergunningen per ondernemer wordt gesteld op maximaal 1. De mededinging wordt georganiseerd in de vorm van een selectieprocedure... aan de hand van selectiecriteria. En de vergunningsduur is geobjectiveerd op basis van het rapport van Hans om bedrijfsmakelaars. Tevens constateren dat de voorgestelde wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening... ...onvoldoende grondslag is voor het opgestelde ventbeleid 2019. De aangenomen motie beschermen Zandvoortse ondernemersbelangen... ...onvoldoende tot uiting is gebracht in het ventbeleid 2019. En de voor het eh, najaar 2018 toegezegde notitie over het beschermen Zandvoortse ondernemersbelangen niet is ontvangen. Besluit het voorgestelde dictum zijnde de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening ter behoeve van het FEN vast te vaststellen... ...en twee als zienswijze te geven met het ventbeleid in te stemmen... ...te schrappen en te vervangen door het volgende besluit. 1. De bevoegdheid voor het vaststellen van een verordening... ...en of nieuw beleid voor schaarse vergunningen... ...voor te behouden aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen... ...om alsnog uitvoering te geven aan het gestelde in de motie... ...van 23 januari 2018... 3. Het college op te dragen, beleid voor het Venten uit te werken waarin minimaal opgenomen. De benodigde tijd om gedane investeringen af te schrijven en daartoe gebruik te maken van het aanbod van Venters om inzage in hun boekhouding te geven. Het duurzaam beschermen van de huidige ondernemers en werkgelegenheidsbelangen. Het bieden van zoveel mogelijk en wenselijke zekerheid. En tevens een onderbouwing van het totaal aantal ventvergunningen... en het aantal vergunningen per ondernemer... en aan te geven hoe daarbij rechts zal worden gedaan aan ondernemers... die over meer dan het voor te stellen maximum aantal vergunningen per ondernemer beschikken. 4. in te stemmen met een overgangstermijn van tien jaar... voor de huidige uitgegeven ventvergunningen... naar analogie van het besluit van het college van BMW van 22 januari 2019... voor standplaatshouders, met een optionele verlenging die alleen mogelijk is... Indien de Europese dienstenrichtlijn wet en regelgeving in zaken mededingingsrecht en het dan geldende beleid dit toelaten. En onder vijf, nieuwe aanvragen voor ventvergunningen aan te houden totdat de Raad het nieuwe beleid en een ingangsdatum heeft vastgesteld. Ondertekend door VVD, OPZ, D66, VVV, CDA, GroenLinks en GBZ. Dank u wel. Dank u wel. Um... Nou, de overwegingen en alles heeft u helder verwoord. Ik wil met uw welnemen um, even kijken of het een, een goed idee is om, dat het nogal een fundamentele wijziging van het voorstel is, eerst de portefeuillehouder daarop te laten reageren. Ik zie daarin stemmend geknik. Dus mevrouw Koper. Nou, als, u, als u de volgende vraag van mij dan mee wil nemen, want ik had de wethouder namelijk... Uh... In de commissie ook een voorstel horen doen. En het was mij niet helemaal duidelijk hoe dit afwijkend stond ten opzichte van het amendement. Dus Misschien kan de wethouder dat nog even toelichten. Uitstekend, dank u wel. Dan is het woord aan de portefeuillehouder, mevrouw Verhey. Ja, dank u wel, um, voorzitter. Um, ik, ik stel het op prijs dat ik in de gelegenheid uh, ben gesteld om eerst te reageren, want ik denk dat dat de effectiviteit van de vergadering ten goede zal komen, want u geeft hiermee een heel duidelijk signaal af en het college respecteert dat signaal. Um, ik, ik zal even kort meenemen wat dat uh, uh, in de praktijk ook betekent, nu de aanvragen van de huidige venters uh, binnen zijn um, gekomen. Deze aanvragen die de huidige venters hebben ingediend, die worden getoetst aan het huidige beleid, het Vigerende beleid, dat wil zeggen het Stand- en Vent uh, beleid 2014. En daarin staat dat de vergunningen verleend worden voor een periode van 10 jaar. Dat gaan we dan ook doen. Um en dit wordt als het ware beschouwd als een overgangsperiode waarin we die mededinging niet uh, toepassen. Zo is dat bij de standplaatshouders ook juridisch uh, gekwalificeerd. Um, de huidige venters kunnen dan over tien jaar opnieuw uh, aanvragen uh, met die kanttekening daarbij dat dat dan... Te zijner tijd wordt getoetst aan het beleid dat op dat moment geldt, uh, indachtig ook de Europese uh, dienstenrichtlijn en, uh, en dergelijke. Eigenlijk is dat precies conform uh, het amendement. Um Daarnaast vind ik het goed om ook mee te geven dat de vergunning niet het enige element is wat we, waar we het gesprek over hebben met de venters. Want het, er is altijd een vergunning vereist en een huurovereenkomst. Dat was bij de zandplaatshouders ook zo. Dus dat is ook een stap die we gaan zetten waarbij de basis ook is het huidige beleid... En daarin wordt ook bepaald wat de hoogte van de huur is. Uh, dat is ook een privaatrechtelijke uh, kwestie. regelen we uh, altijd tot nu toe in de huurovereenkomsten. We hebben wel met de venters ook besproken. Uh, in het verleden is er niet een eenduidige systematiek uh, toegepast. Niet een objectieve uh, methodiek altijd om die hoogte uh, van de huur te bepalen. En dat is wel iets wat we nu uh, willen gaan doen. Ehm... Um, de risico's eh, die, die nou ja, eigenlijk al golden bij, bij het standplaatsenbeleid, die gelden ook eigenlijk voor het ventbeleid. En dat risico zit er eigenlijk in dat we nu eh, de Europese mededingingsregels niet toepassen. En wanneer is dat een risico? Nou ja, op het moment dat iemand daar een, een zaak van maakt. Uh, u geeft aan ook uh, dat u de bevoegdheid uh, uh, naar zich toe wil uh, uh, trekken... om het zo maar te zeggen. Dat u zegt, van: nou, de, uh, we vinden dat de Raad uh, dergelijk beleid moet vaststellen. Ik wil u daarbij nog meegeven dat dat betekent... dat uh, we daarvoor ook een grondslag moeten komen, bijvoorbeeld in de APV. Omdat het nu een bevoegdheid is. Het verstrekken van vergunningen is zeg maar dagdagelijkse uitvoering... wat aan het college is voorbehouden... En dan zouden we tot een uh, toevoeging of een grondslag in de APV moeten komen in de trant van uh, het college verstrekt uh, ventvergunningen aan de hand van het door de raad vastgestelde beleid. Want dan, uh, dan kan daar ook dan, uh, ja, geen misverstand uh, over bestaan en dat is dan ook iets wat u uh, te zijner tijd bij het nieuwe beleid ook moet uh, uh, aanpassen, zodat er ook een goede grondslag is, zodat dat... Uh, ...verder niet tot uh, enige verwarring of discussie kan uh, leiden. Um, u noemt ook in uw amendement uh, de notitie die eerder al is toegezegd... ...nog naar aanleiding van de motie van het CDA. En um, die notitie die, die verwachten we in het eerste kwartaal uh, uh, te kunnen, uh, ja, met u uh, te kunnen delen. Um, dus dat, dat is uh, eigenlijk wat ik nog uh, u wilde meegeven, aan de, hè, van wat betekent dit nu als we dit gaan doen. Nou ja, dan heb ik denk ik nu voldoende geschetst uh, wat, we, wat dat betekent en hoe we verder gaan. Uh, ja, en wat mij betreft hoeven we daar dan ook niet uh, verder nog heel lang over te discussiëren. Dank u wel, portefeuillehouder. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een inbreng, uwzijds. De heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, ik zou namelijk toch een paar punten aan de wethouder willen meegeven, um, om dat te overwegen. En dat is namelijk zo dat de, um, de... Europese dienstenlichtleiding stelt... voor het verlenen van de zogenoemde schaarse vergunningen. Drie hoofdvoorwaarden. Geen verlenging voor onbepaalde tijd. Een passende mate van openbaarheid. En geen beperkingen in de mededingingsruimte. Een schaarse vergunning dient... voor een passende beperkte duur te worden verleend. En voor het bepalen van die duur... heeft de overheid dus een grote mate van beleidsvrijheid. De overheid dient zich daarbij te baseren... op de gedegen criteria die niet discriminerend zijn. Nu hebben de venters in in Zandvoort... zich bereid verklaard om inzage in een boekhouding te geven. En naar onze mening is een directe relatie met praktijkcijfers in Zandvoort... haast niet mogelijk... en biedt de wethouder dat een gedegen financieel uitgangspunt... naar ons idee voor het bepalen van een pas passende beperkte duur. Um, de verdeelprocedure van schaarsvergunning dient onze mening niet... door volgorde van binnenkomst van aanvragen... nog door loting of veiling, maar door een vergelijkende toets... ...op basis van vooraf bepaalde inhoudelijke criteria te worden bepaald. Uh, mocht de vethouder daar prijs op stellen, dan heb ik wel een aantal suggesties voor haar wat dat betreft. Uh, het totaal aantal ventverginningen dient ons inzienst te worden bepaald door de mate van diversiteit van het aanbod... En de beschikbare economische en fysieke ruimte. En met betrekking tot de in de stukken vermelde wenselijkheid van een beperking van het aantal ventvergunningen... ...omwille van veiligheid op strand is ons geen enkel voorval gebleken. Voorzitter, dit was ik wat ik nog eventjes mee wilde geven. Dank u. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Ik kijk nog even verder. Ik zie de heer Van Tichelen. Uh, ja, toch nog even een, een paar opmerkingen, voorzitter. Het woord schaarste wordt gebruikt. Ja, schaarste, dat is als je twintig liefhebbers hebt en er zijn er maar twaalf of negen, dan is er sprake van schaarste. Maar dat mensen nou maar staan te trappelen voor een ventvergunning, dat, dat is niet bekend. Het veiligheidsaspect wil ik ook wel even benoemen. Kijk, in het verleden ging een en ander met paard en wagen. Maar tegenwoordig uh, rijden er karretjes rond die nog kunnen trappen, nog kunnen bijten. Dus uh, met die veiligheid valt het nog wel mee. Maar ten aanzien van de standplaatshouders is er wel een veiligheidsprobleem. Namelijk wanneer je met je trekker met het ding over de boulevard je beweegt. Dan zitten daar auto's achter en niet iedereen is even geduldig. En sommige mensen zijn nogal geïnspireerd door de nabijheid van het circuit. En gaan dan met hoge snelheid over de parkeerplaats even die trekker inhalen. Je moet er niet aan denken dat er tussen de geparkeerde auto's een, een klein kind ertussen vandaan komt rennen. Uh, dat aspect zou ik graag zien dat het mee wordt genomen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk verder nog rond. Ik zie mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben in de commissie het uitgebreid gehad over een aantal zaken die meegenomen moesten worden. Ze dus heeft de Partij van de Arbeid duurzaamheid aangegeven. Het lijkt me goed om de opmerkingen uit de commissie mee te nemen bij de uitwerking van het beleid en de Partij van de Arbeid kan het amendement steunen. De heer El Gabali, GroenLinks. Sorry. Ja, voorzitter. Tuurlijk. Interruptie van mevrouw Van der Veld. Uh, best wel belangrijk, er schijnt technisch iets, iets niet goed uh, in orde te zijn. Ik krijg net berichten door. Ik heet een ene Ronald van Tichelen. En ik vind uh, de wethouder Ellen Verheij toch uh, erg veel op iemand anders lijken. Dus er is iets niet in orde. Dus er moet even technisch nagekeken worden. Ja, want... um, de, <laughs> ja, dat sorry. klopt, we hebben... Mevrouw Van der Veld, we hebben in het begin even een kleine technische storing oh. gehad. Okay, waardoor ja, we überhaupt niet... Uh, met elkaar konden communiceren ja. via de microfoon. Ja. Uh, en dit is helaas, het was de keuze of we blijven nog heel lang sleutelen. Uh, dus het publiek thuis oh, moet een beetje grappig, improviseren in het kijken naar deze vergadering. Kunnen um, we dan niet op de plekken gaan zitten? <laughs> dus, Van die um, mensen. <laughs> um, de heer Elgebali. Ja, voorzitter, ik ben dus Karim Elkebali voor de mensen thuis, dan weten we dat ook meteen. Um, ik sluit me helemaal aan bij de woorden van mevrouw Koper, die zit naast mij, um, over het gebied van duurzaamheid. Um, ik wil er nog één ding bij zeggen, en het is dat ik denk dat na alle commotie het ook handig is, en nu we toch iets langer de tijd gaan nemen om uh, tot een getegen en goed beleid te komen, dat we ook een soort van rustperiode inbouwen, om ook de vendors eventjes de ruimte en de adem te geven, om uh, ook weer alles bij zinnen en alles op een rijtje te, te krijgen. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor de gemeente. Om ook gewoon met een frisse blik dan weer de, verder te gaan. En uh, gezamenlijk tot een goed beleid voor onze mooie gemeente te komen. Dank u wel. De heer Mettes, CDA. Ja, ook heel kort. Uh, het amendement is heel duidelijk. Overweging ook. En ik dank de wethouder voor het feit dat ze daarmee aan de slag gaat. Dank u wel. Ik kijk nog even naar mijn rechterzijde. De heer Hermsen. Voorzitter, um... Ja, ik doe het gewoon even meneer dus wat Eigenlijk zou, de heer de Graaf heeft natuurlijk in de commissie het een en ander verteld. Maar wat ik niet helemaal begrijp... En is, we hebben het allemaal op het moment toch ondertekend, dus waarvan dank ook aan de VVD. We steunen dat uiteraard helemaal. Maar ik hoorde u namelijk ook in de commissie zeggen, ik wil het ook wel terugtrekken. En mijn vraag eigenlijk aan u is waarom u dat niet heeft gedaan en eigenlijk het zover laat komen dat het geamendeerd wordt. Het past bij het beleid uh, wat u nu voorstelt, geeft u dan aan. Maar ik zit gewoon procedureel, waarom niet eerder was, teruggetrokken uh, en daar de conclusie uitgetrokken om met een nieuw stuk terug te komen. En dan voor ons dan de hey, beraadslaging te laten plaatsvinden. Ik kijk tot slot nog even naar de indieners van het amendement. De VVD. Nee, dan ga ik naar de wethouder, mevrouw Verheijen. Ja, dank u wel, um, uh, voorzitter. Een aantal van u zegt eigenlijk: uh, neem de beraadslagingen zoals die hebben plaatsgevonden in de commissie mee. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om duurzaamheid. Maar meneer Bouwberg Wilson noemde ook een aantal zaken die in de commissie zijn uh, gedeeld. Bijvoorbeeld uh, niet loten, maar uh, selectiecriteria toepassen. Nou, dat is, uh, dat is ook ons um, voornemen. Meneer Van Tichelen, u noemt nog uh, schaarste. Um, en ik vind het wel goed om dat beeld nog. Wat, wat aan te scherpen, want uh, het aantal is in, dat, in die zin hè, vanuit die Europese dienstenrichtlijn niet uh, zozeer bepaald, maar meer het feit dat uh, we een aantal uh, benoemen, maakt dat het schaars is in die optiek. Dus of dat het nou 10, 20, 50 uh, of 60 zijn, het feit dat je dat beperkt, in welke zin dan ook, maakt dat er nou ja, vanuit die Europese mededinging wordt gesproken over schaarse vergunningen. Um, u uh, noemt ook nog een aspect ten aanzien van de standplaatshouders, dat is dan hè, zeker het rijden over de boulevard en dergelijke, dat, dat, dat raakt ook dat beleid, dus dat is een punt um, uh, van aandacht. Um, Meneer Herms, u vraagt nog van, van uh, het terugtrekken. Ik heb dat inderdaad ook uh, gezegd: van nou, we kunnen het ook terugtrekken. Maar het, het feit is dat het nu vanavond geagendeerd is en dat maakt ook dat ik, het, dat ik als, als wethouder het niet kan uh, terugtrekken. Um, en dat betekent dat het, dat het aan u is. Um, en er leiden in deze situatie wel meerdere wegen naar Rome, om het zo maar uh, te zeggen. Want het amendement is een optie. Kijk, volgens mij inhoudelijk. Um, is, is iedereen het inmiddels eens om het zomaar te zeggen? En dan is even de vraag wat procedureel ook de beste manier is om dat te doen. Want ik eh, amenderen eh, kan, maar dan, dan moet u straks twee keer stemmen. Hè, want dan moet u stemmen eerst over het amendement. En vervolgens wordt het aangepaste raadsvoorstel... Uh, ook, een, ook een stemming uh, gebracht. En uh, ja, griffier als ik iets verkeerd zeg... Dan, dan hoop ik ook dat u mij uh, corrigeert. Uh, maar dat betekent wel dat de dictum heel anders is... dan natuurlijk waar het raadstuk oorspronkelijk van uh, bedoeld is. Uh, ja, er is ook een andere manier uh, uh, denkbaar... Dat, dat u zegt van nou, we trekken dat alsnog terug... en uh, uh, behandelen conform dat amendement. Maar dat is voor mij... Uh, Volgens mij is onder de streep is het hetzelfde resultaat, laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, ik geloof dat dat uh, uh, de voornaamste punten waren, voorzitter. Uitstekend, dank u wel. Dan denk ik dat wij over kunnen gaan tot uh, stemming op dit onderwerp... waarbij wij als eerste stemmen over het amendement wat ondertussen... Um, Uitgebreid besproken is en ondertekend door vrijwel de voltallige raad. Dus ik wil graag de vraag stellen: wie is voor dit amendement? Dat is de gehele raad en dat is. Wat? Ja, met uitzondering van de heren Berg en Drommel. Dat is een goede correctie van mijn, aan mijn rechterzijde. Dan. Uh... Heeft iemand op. Nee, dat eh, Dan komen we bij het voorstel als zodanig. Daarna pas de stemverklaring. Eh, wie eh, is voor het gewijzigde voorstel op basis van het amendement zoals het nu voor ligt? Dat is ook weer de gehele raad met uitzonderingen van de heer Berg en Drommel. Is daarmee aangenomen. Nog iemand behoefte aan een stemverklaring op dat punt? Dit punt, dat is niet het geval. Dan zijn we daarmee aan het einde van dit agendapunt gekomen... en vervolgen wij de beraadslagingen met punt 13. En dat staat onder de titel Voortgang Ontwikkelingen Watertorenplein. Misschien goed om nog even aan te geven waarover de Raad gevraagd wordt te besluiten. De Raad wordt voorgesteld om in te stemmen... met de tussenhaakjes eenmalige vergoeding... slash genoegdoening van 300.000 euro ex-BTW aan de drie inschrijvers en dit budget ten laste te laten komen...